Nu Mohammed al-Fatih weer. Vanaf het moment dat hij dus op de troon zit, begint hij aan een integraal plan... ...een yani compleet plan van alle facetten om deze opening voor te bereiden. Ten eerste, het religieuze gehalte van het leger opvoeren. Door wat te doen? Door een enorm aantal geleerden in dat leger op te nemen. En de geleerden ook te belasten met het motiveren van... De soldaten, en wat is een betere motivatie dan de soldaten eraan te herinneren dat zij wel eens ja, jays kunnen zijn. Dat zij wel eens onder die woorden van de profeet sallallahu alaihi wa kunnen vallen. Je hebt niks meer nodig. Als je dit zegt, ja yani, dan krijg jij de mensen in beweging. Als je zegt, als je meedoet aan deze opening en we openen de stad, dan behoor jij tot het leger waarover de profeet sallallahu alaihi wa zijn tevredenheid heeft uitgesproken. Dus de geleerden begonnen met een campagne om de mensen ja, te motiveren en te herinneren aan deze hadith. En we hebben gezegd, het is een eer. Vergeet niet dat zelfs de sahaba deze eer wilde behalen. Zelfs de sahaba, kijk naar Abu Ayyub al-Ansari. Die bereid was ja, om op honderdjarige leeftijd deze moeilijkheden door te gaan. jihad en in de winter is het daar sneeuw en van alles en nog wat. En omkwam als martelaar en zijn wens... Ja, aangezien het niet gelukt was... zijn wens op zijn minst begraven te worden zo dicht mogelijk... bij de stadsmuren van Constantinopel. Moet je je voorstellen wat Abu Ayyub al-Ansari... die de profeet, sallallahu alaihi zijn huis heeft aangeboden... hij heeft bij hem gelogeerd. Ja, en hij, zelfs hij, wenste deze eer. Wat dan te denken van de soldaten... die daar in het leger van Mohammed al-Fatih leefden. Wat voor een eer moet dat zijn geweest om tot deze leger te behoren. Mohammed al-Fatih, wat hij ook doet is... hij sluit allianties af met kruisvaderstaatjes, christelijke buren van Byzantium. Waarom? Zodat zij niet gaan aanvallen tijdens, de, be, tijdens het beleg. Als je daar een, yani, een hizar houdt, een, een beleg, een belegering... wil je niet dat mensen in je rug gaan aanvallen. Dus wat doet hij? Hij sluit een alliantie met ze af. Maar ik denk dat jullie het wel al kunnen raden. Wat hebben wij altijd gezegd als we spreken over allianties met uh, kruisvaders... Ze worden, ze worden verbroken. En ook zij berekenen. En daarom zeg ik, dit is de assen, dit is de regel. Uitzondering daar gelaten, dit is de regel. El Mohim, toen heeft Mohammed El Fatih ze veroverd. Jullie willen niet een afspraak houden, dan verover ik jullie. El Mohim, die gebieden allemaal veroverd, geneutraliseerd, geen dreiging meer in de rug. Ook onderdeel van de voorbereiding. Vervolgens bouwt Mohammed El Fatih een fort aan de Europese kant van de Bosporus. Dus zijn groot, of overgrootvader Beyazid bouwde hem aan de, westkust, nee, aan de oostkust, hij bouwt aan de westkust. En op deze manier heeft hij volledige controle over de Bosporus. Wat er ingaat, wat er uitkomt, alles moet ja en amen tegen de Ottomanen zijn. En niet alleen dat. Hoe klein die Bosporus ook is, hij zorgde ervoor dat er 400 militaire schepen in die Bosporus permanent aanwezig zijn. Er kan geen naald tussen. Stuur maar wat je wil, Europa, daar kan geen naald tussen. 400 schepen, twee torens, permanent bewaard, er komt niks meer in. Ja, en nee. daarom zeggen wij, als we het hebben over voorbereid, ongekende voorbereidingen... die hij heeft genomen en niets werd aan het toeval overgelaten... alles werd tot in de puntjes uitgedokterd. En zijn leger... exclusief de marine... Had een marinevloot van boten met soldaten. Exclusief die marine bestond zijn leger uit 250.000 man, het sterkste leger op aarde op dat moment. En die 250.000 man zijn er steeds meer van overtuigd dat zij wel eens dat leger kunnen zijn die de hadith gaan verwezenlijken. Uit eerdere pogingen in totaal zijn er zo'n 29 pogingen gedaan om Constantinopel te veroveren. En uit eerdere pogingen, we hebben gezegd: Mohammed el-Fatih is een man van geschiedenis. Hij heeft geschiedenis gestudeerd bij de Korani. Dus hij weet hoe die pogingen zijn gegaan, waar het mis is gegaan, wat er beter kan, etc. En uit eerdere pogingen is gebleken dat het niet alleen om mankracht gaat. Mohammed el-Fatih heeft iets nodig om die enorme, sterke, hoge, ...dikke, woeste muren van Constantinopel te doorboren. Want daar gaat het altijd fout. Want je kan wel een stad gaan belegeren. Hoe kom je... Kijk, we hebben het niet over uh, de tijd van F16. Dan hebben die muren geen zin meer. Maar in die tijd was pijlenboog en uh, af en toe katapultje en dat soort zaken. Dus die muren hebben een functie. Hoe gaan we die muren ja, niet doorboren? Het is 800 jaar, is het mislukt. Dus wat is er nodig? Er is technologische vooruitgang nodig. Er is uh, yani, uh, een technologisch hoogstandje nodig. Waarmee we iets gaan creëren wat ongekend is voor die tijd. Wat niemand weet. Zodat we die muren kunnen gaan doorboren. Dus wat doet Mohammed al-Fatih? Hij hoort dat er in Bulgarije een architect is met de naam Orban. En Orban is een specialist in het maken van kanonnen. Maar niet zomaar kanonnen. Ja, en die enorme grote kanonnen, soort weapons of mass destruction van die tijd. Enorme grote kanonnen. Dat kanon was zo groot en zo zwaar dat je 60 Buffels nodig had. Buffalo's, je weet en die hebben volgens mij een zwaardere kracht dan paardenkracht als ik me niet vergis. 60 Buffalo's had je nodig om dat kanon te trekken. En nog had je aan beide zijden 200 man nodig. Dus 400 man nodig om die kanon tegen te houden dat hij niet zou vallen. En aan de voorkant 60 buffels die hem naar voren schoven. En in dat kanon kon een steen of een rots moet ik zeggen van 1500 kilo. En hij kon hem anderhalf kilometer wegschieten. Yani, het was ongeëvenaard in die tijd. Het was nieuw. Het was gewoon een massa van die tijd. En Mohammed al-Fatih laat 200 van deze... ...kanonnen bouwen. Prepareer wat je kan. En hij doet wat hij kan. 200 van deze enorme kanonnen... ...worden gemaakt. En ze worden naast de kanonnen... ...die de ottomanen al hadden... ...want ze gebruikten al kanonnen weliswaar kleinere... ...maar naast die uh, kanonnen die ze al hadden... werden deze kanonnen voor de muren... ...van Constantinopel geplaatst. En dan, we gaan verder. Boud Mohammed al-Fatih weer iets nieuws. Namelijk... ...mobiele torens. Houten torens. Drie etages... ...waar soldaten in kunnen. Maar er is één probleem. Als je te dichtbij... ...ja, die torens zijn ongeveer even hoog als de muren. Maar die zijn mobiel, die kun je zo uh, vervoeren, zeg maar. Probleem is als je daarmee dicht bij de muren komt... ...wat deden die Constantinopelaren altijd? Die gooiden kokend olie... ...en dan smelt dat hout en de soldaten... ...en heb je niks aan. Dus wat bedacht Mohammed al-Fatih? We bedekken die hout met vel van kamelen en koeien. En we smeren het in met olie. Dus gooi maar kokend olie wat je wil. Ja, nee, het, het, het, het verbrandt niet. Het is niet brandbaar. En die soldaten zitten veilig achter die vellen. Vol drie etages, vol van ijverige ottomaanse soldaten. En Mohim torens erbij. Daarnaast. ...heeft hij ook een buitengewoon goed inlichtingenapparaat, Inlichtingendienst. AIVD van Mohammed al-Fatih. Hij bouwt... Yani, uh, ...wat hij doet, hij bouwt torens op hoge plekken. En via die torens kan hij zien wat er in de stad gebeurt. Elke beweging wordt in de gaten gehouden. Elke beweging in de stad wordt genoteerd. Wordt s'avonds gerapporteerd. Wordt over gesproken. Hoe wordt dat geïnterpreteerd? Wat is er gaande in die stad? Alles wat in die stad gebeurde... Wist Mohammed al-Fatih. Inlichtingenapparaat, ja, niet waar je, waar je u tegen zegt. Dan, op een gegeven moment, komt die keizer, Constantijn heette die. Het is wel grappig trouwens dat de laatste keizer Constantijn heet. En de stichter van Constantinopel ook Constantijn heet. Al-Mu'im. Deze keizer komt er op een gegeven moment achter wat Mohammed al-Fatih in zijn schild voelt. Ja, logisch, als die kandelen voor je, voor je muren staan en je ziet. Uh, ja, die agenten heen en weer gaan. En Mohim, hij komt erachter. Dus wat doet hij? Hij biedt aan om Jizia te betalen. En hij biedt aan om gehoorzaam te zijn aan Mohammed al-Fatih. Hij zegt, weet je wat? Stop met deze beleg. Dan betaal ik jou Jizia. En ik gehoorzaam jou in alles wat je wil. Maar Mohammed al-Fatih weigert. Want wat is Jizia in vergelijking met de eer van het openen van Constantinopel? Dus de keizer richt zich tot Europa en hij vraagt hulp. En die sturen hem vier schepen met 700 soldaten. We hebben net gezegd 250.000 man. En ze sturen vier schepen, weliswaar grote schepen, maar met 700 man. Dus zoals Allah SWT zegt... Wat shatta. Je, yani, we denken, of Allah SWT zegt, jullie denken dat zij... Eén zijn maar hun harten zijn. Ja, niet zo. Elke hart gaat een eigen kant op. En er wordt gezegd dat een van de priesters of monniken, of een van die heilige mannen van hun, die daar in Constantinopel was, toen hij hoorde dat ze wellicht hulp zouden krijgen van Rome, op voorwaarde dat de twee kerken zouden verenigd worden. Dat was de voorwaarde. Als Rome kwam helpen... dan moest het ja, een vereniging worden van kerk. Dit is een beetje een theologische discussie tussen christenen. Misschien gaan we een andere keer over Palestijn gaan spreken. En deze kerken waren niet met elkaar eens. Laten we het daarop houden. Ze wilden wel komen helpen, maar dan op voorwaarde dat er een etihad, zeg maar, een soort vereniging van de kerken ging plaatsvinden. Een van die priesters zei... ik heb liever de tulbanden van de ottomanen in deze stad... dan dat ik die katholieken hier heb. Ja, niet zo erg... ...wa tahsebuhum jami'an... ...wa quloobuhum Dan In februari 1453... ...marcheert het leger... ...richting Constantinopel... ...terwijl zij luide kreden... ...van tekbier uitslag. En twee maanden heeft deze tocht geduurd... ...totdat ze aankwamen... ...in Constantinopel. En Mohammed al-Fatih houdt een khutba... ...voor zijn leger om hen te motiveren. En subhanallah... Op deze dag, 6 april, 6 april, positioneert het leger van Mohammed al-Fatih zich voor de stadsmuren van Constantinopel voor een belegering van de stad die 53 dagen zou gaan duren. Een enorme, de enorme vernietigingskanonnen staan opgesteld. De boten staan opgesteld in de zee. En Constantinopel weet dat ze geen partij zijn voor deze troepenmacht van Mohammed el fatih maar ze rekenen nog steeds op hun muren en op hun forten, waarmee ze tot nu toe altijd aan een val waren ontkomen. En de Byzantijnen hadden nog iets. Buiten die muren en die zaken die hun stad beschermden, hadden zij een ketting in de zee. En die ketting zorgde ervoor dat er geen boten konden komen in de golf van de Gouden Horn. Eigenlijk had ik foto's moeten hebben vandaag. Als we dit op YouTube gaan zetten, gaan we zorgen dat we op dit moment foto's gaan plaatsen van de stad. Zodat je een goede inbeelding kunt maken van wat we nou eigenlijk precies bedoelen met de voorbereiding van Mohammed al-Ferr. Je moet je voorstellen, dit is Constantinopel. Dit is de zee. Dit is de Gouden Hoorn. Dit is de, de Bosperus, de Bahar al-Marmara. Marmar Hier hebben zij een ketting geplaatst. Dus als je als boot zeg maar, in de Gouden Horn wilde komen... wat noodzakelijk was, want de, je, je moest de stad ook van deze kant uh, aanvallen... en er werd ook gezegd dat de muren aan deze kant minder sterk waren. Dus het was van essentieel belang om met die boten hier in de Gouden Horn te komen. Maar ze hadden hier een ketting geplaatst... waardoor je niet met de boten erin kon gaan. We gaan zo zien hoe Mohammed al-Fatah dit heeft opgelost. De slag gaat beginnen... De muren worden beschoten met die megakanonnen, van, van, met die rotsen. Maar te vergeefs. Er worden tunnels gegraven om, onder de, tu om de, onder de muren door te komen. Maar de Byzantijnen komen er op tijd achter en ze graven aan weerszijden ook de tunnels. En ze gieten daar kokend olie in en de soldaten komen om. Tot nu toe houden de Byzantijnen het vol. Maar ze zijn... Overmand door angst. Elke keer als ze wat horen, denken ze dat er een ottomaan uit de grond kan komen. Ja, ja en die, ze, zijn, ze weten dat het gaat gebeuren. Maar ze geven zich niet over. En ze hopen op een vonde. Op een Dan bedenkt Mohammed al-Fattah zich het volgende. Hij denkt, om een doorbraak te forceren... moeten wij boten krijgen in de Gouden Hoorn. Maar daar ligt een ketting. Hoe gaan we dat oplossen? Hoe gaan we dat doen? Dan gaat het meesterbrein van deze jonge, talentvolle militaire leider aan de slag. En hij bedenkt: we kunnen niet met boten over zee, dan gaan we met boten over land. Nou, met boten over land. Wat gebeurt er? Even terug naar mijn uh, geïmproviseerde kaart: Constantinopel, Gouden Horn, Bosporus. Baharmarmar, Marmar Taib. Dit is land Hier kunnen we niet in Want er liggen kettingen Dus dan gaan we zo over land In de zee nou, Je zult wel denken dat is niet zo heel moeilijk Ten eerste gaat het om een tocht van 5 kilometer De weg moet worden geprepareerd Dus er wordt een spoor aangelegd Van houten balken Ingesmeerd met olie en de schepen worden getrokken door de soldaten en door koeien. En we hebben het niet over een sloepje. Of twee, of drie. We hebben het over 76 militaire schepen. Die over land worden getrokken door de soldaten en koeien op een geïmproviseerd spoor. Wat ingesmeerd is met olie om het gemakkelijker te laten verlopen. Hoe kom je erop? Hoe kom je erop? Ja, yani, dit is wat er gebeurde. In de nacht werden de boten getrokken totdat ze in de Gouden Hoorn belanden. En in de ochtend worden de Byzantijnen wakker en ze zien 76 boten van de Ottomanen in de Gouden Hoorn. Ja, yani, op dat moment zijn zij met stomheid verslagen. En ze realiseren zich ook dat het afgelopen is. En Mohammed al-Fatih weet dat het gaat gebeuren. Maar toch geeft hij de keizer nog een kans. Hij zegt tegen hem, geef je over. Dan hoeven we geen bloed te vergieten. En dan garandeer ik jou een veilig, uh, veilig vertrek. Jij en je familie en je bezittingen mag je behouden. Overigens, de rest van de stad mag ook als bezittingen houden. En uh, uh, krijgt veiligheid. Want de, de, zeg maar, de militaire wet van die tijd is... dat als een stad wordt overgenomen door geweld... dan is, zijn de bezittingen... ...en de mensen van, van, de, van de veroveraar. Geeft de stad zich over... ...dan mag je niks aannemen van de bezittingen... ...en zijn de mensen vrij. Dus als zij zich zouden overgeven... ...dan is er niks aan de hand. Wordt de stad overgenomen door de moslims... ...blijft iedereen leven, krijgt iedereen zijn, zijn bezittingen. Zo niet, dan mogen de moslims... ...ja, niet drie dagen lang alles, alle bezittingen meenemen. Dat is de wet van, van, van, van oorlogvoer. Welek in keizer Constantijn weigert... ...om zich over te geven... En Mohammed al-Fatih geeft opdracht tot een algehele aanval met alle wapens tegelijk non-stop. En in de nacht, voor de opening van Constantinop, houdt Mohammed al-Fatih een speech om zijn soldaten te motiveren. En weer herinnert hij zich aan de hadith. En hij bespreekt ook met zijn militaire leiders, met de commandanten en met de generaals. Plannen hoe zij de volgende dag de aanval gaan concentreren op specifieke doelen. Om zo'n uh, doorbraak te forceren in die muren van Constantinopel. En wat hij ook doet. Hij vergeet nooit het spirituele gedeelte van deze opening. Hij gaat naar zijn sheikh Arsham Seddin. En hij treft hem aan in een tentje in Sujud. Ja, die yani dua doen en huilen en vragen om de overwinning. Kijk. Dat, als we het hebben over voorzorgsmaatregelen... dan is dit minstens zo belangrijk... als die kanonnen en al die andere zaken die gedaan zijn. Dua dat Allah subhanahu wa ta'ala deze vet uh, gemakkelijk maakt. En hij treft zijn sheikh, zijn Murabi, zijn mufti... zijn motivator treft hij aan... terwijl het leger bezig is met plannen en plotten... hoe ze de volgende dag gaan aanvallen... is hij bezig met het andere gedeelte van voorbereiding... namelijk khushoor en vragen aan Allah... ...om deze opening te verwezenlijken. En wat het leger ook doet... ...want ze liggen niet te slapen... ...de hele nacht slaan zij kreten van takbir. Moet je je voorstellen hoe dat hoort... ...als 250.000 man dat doen. Ik weet zeker dat de Byzantijnen die nacht bevend in hun bedden hebben gelegen. 100%. Als 250.000... Man, een, tek, een kreet van tekbier uitslaat. En vergeet niet wat een wapen dat is. Hè. Als je dat wil weten, moet je een keer op spitsuur... in de trein heel hard tekbier roepen. Kijk wat er gebeurt. Nee, niet doen. In de ochtend op 29 mei 1453... komt het bevel van een algehele aanval... met alle macht en alle kracht. Het is erop of eronder vandaag. En dan gebeurt... Wat 800 jaar lang op zich heeft laten wachten, er wordt een opening geforceerd in de muur van Constantinopel. En 800 jaar lang hebben de moslims hier op gewacht. En het leger van de moslims marcheert naar binnen onder leiding van de kreten van de Tekbir. En dan klimt een van de heldhaftige soldaten op de muur van de, van de stad. Ja, niet terwijl de, de, de opening nog bezig is. Terwijl de mensen nog naar binnen gaan. Rent hij naar de muur. Naar het hoogste topje van de muur. En plant hij daar de vlag van de Ottomaan. En natuurlijk kreeg hij een regen van pijlen over zich heen. En stiek hij daar te plekken. Maar het interesseerde hem niet. Want die vlag bleef daar stevig in de grond. Zo. Ja niet graag wilde zij deze stad overnemen dat deze soldaat zich gewoon offert, waarvoor? voor het planten van die vlag en kijk hoe wij hem herinneren hier vandaag misschien was het wel een willekeurige persoon kijk wat hij ervoor over had om deze izz te bewerkstelligen de pijlen werden op hem afgeschoten want het, het logisch, je hebt de stad nog niet overgenomen je bent nog bezig maar het boeide hem niet. Hij klom op die muur en plantte daar die vlag. Als hij maar kon zeggen... Naam, nou, ik ben de eerste die deze vlag hier heeft geplant. En wij hebben Constantinopel veroverd. En dan breken de muren... Op verschillende plekken in Constantinopel. En Constantinopel weet dat het afgelopen is. De keizer Constantijn vecht mee tegen de moslims. Want natuurlijk maakt hij zich zorgen hoe de geschiedenis hem gaat herinneren. Als hij vlucht of wat dan ook, dan zal hij tot in de lengte van dagen vervloekt worden. Door zijn nageslacht wordt hij sowieso wel. Maar hij vocht tegen de moslims. En hij kwam om. Niet veel later werd hij gedood. En met de dood van Constantijn was het dan echt helemaal afgelopen. Constantinopel was in handen van de moslims. De hadith is uitgekomen. Dat leger is Niam al En die ka'id is Niam al amir Allahu akbar. En Mohammed al-Fatih. Op dat moment vraagt hij de Byzantijnen om te komen naar de Aya Sophia, Die grote kerk, die blauwe kerk, jullie kennen hem wel. Of tenminste, de moskee. het is nu een... ...een uh, museum... ...mede te danken aan Atatürk, ...waar we het ook nog over gaan hebben... ...inshallah, in de toekomst als we over Filistien gaan praten. En Mohim, hij vraagt de mensen om te komen naar Aya Sofia. En hij belooft dat de Byzantijnse veiligheid krijgt. Weet wat we net hebben gezegd, hè? deze stad is overgenomen hoe? Door geweld. Dus het staat de moslims volgens het recht van de islam... ...en volgens het recht van de wereld in het algemeen... ...van alle millen in die tijd, staat het hen... Toe om alle bezittingen over te nemen en iedereen te vermoorden als ze dat zouden willen. Walekin, kijk naar de grootheid van de held. Hij geeft ze veiligheid. Niet alleen dat, hij laat de helft van de kerken van Constantinopel voor de christenen. De andere helft wordt een moskee. En hij geeft ze 100% vrijheid om, de, om hun religie te beleiden. Vergelijk dit eens met wat er 40 jaar later gebeurde in. Toen de christenen de moslims overnamen. Je mocht, geen enkele moskee is overgebleven. Geen enkele. Ze zijn allemaal kerken geworden. Je mocht geen, isla... geen moslim meer zijn. Gewoon letterlijk niet. De moslims werden vermoord of weg, uh, yani verdreven. En de moslims die bleven moesten zich bekeren tot het katholicisme. En de moslims die in het geheim moslim bleven, konden niks van hun geloof uitvoeren. Zo erg, ja, dat, dat zij zelfs als zij wudu wilden... Moet je je voorstellen, als een christen jou wudu zag maken, daar was je dood. En niet dood met een, met een, met een, met een uh, mokerslag of een, uh, een zwaard of een pijl. Nee, met de meest vreselijke uh, uh, martelpraktijk. Martelpraktijk. Als de moslims Huldoe wilden doen, weet je hoe ze dan deden? De moslims, ik heb het nu over de moslims die de afslachtingen hebben overleefd, die de martelingen hebben overleefd, want meer deel het merendeel is al afgeslacht of verdreven. De allerlaatste paar moslims die over zijn gebleven, als zij Huldoe wilden doen, liepen zij op straat en al lopend vechten zij met hun handen aan de muren van de gebouwen en op die manier deden ze TM. Want als je gezien werd dat jij iets islamitisch had. Dan, en ze hadden yani... We gaan inshallah een keer over Al-Andalus praten. En dan komen we ook op dit punt. Speciale eenheden die op zoek gingen naar iets islamitisch. Wat, een baardje, gebed of iets islamitisch. Hoppa, werd je meegenomen. De islam is uitgeroeid in al Endelus En geen enkele moskee is... Over, of tenminste wel overeind gebleven. Maar ze zijn kerken geworden. Vergelijk dat met Mohammed al-Fatih. De helft van de kerken mogen ze behouden. En ze krijgen volledige religieuze vrijheid. Maar de Ayah Sofia werd ter plekke omgedoopt in een kerk, in een moskee. Logisch, het meest grote gebouw van de stad moet yani, mee veranderen met het karakter van de stad. Het is nu een islamitische stad, dus het meest grote gebouw wordt ook islamitisch. En mohim, dit gebouw werd een moskee. En op dat moment werd er Salat al-Asr gebeden in die moskee. En dan geeft Mohammed al-Fatih het bevel om de naam van de stad te veranderen in islam Pool. islam Boul. De stad van islam. En het nieuws van de opening werd de islamitische wereld ingestuurd. En moslims overal ter wereld vierden uh, feest. Niet alleen omdat de hadith was uitgekomen. Moet je, je voorstellen hoe de mensen zich hebben gevoeld dat deze hadith was uitgekomen in hun tijdperk. Dus niet alleen dat, maar omdat de umma ook bewezen heeft dat ze nog steeds leeft. Dat ze nog steeds in staat is om dit soort grote slagen te winnen en dit soort grote openingen te bewerkstelligen. Vergeet niet dat de Umma in een dip zat en verkwanselt de rest van de islamitische wereld uiteen. Ja, niet gevallen en dan komt Mohammed el fatih met een vet, met een opening van dit kaliber. Dus de, de, de, de sfeer in de islamitische wereld was een sfeer van euforie. En op, en op dat moment was Mohammed el-Fateh, hoe oud? 25 jaar. 23 toen hij de macht nam. Twee jaar van voorbereiding. En op zijn 25ste mag hij zich rekenen tot Fatih al Hij overleed op 53-jarige leeftijd. Nadat hij een stevig rijk had gebouwd. En de islam verder in Europa had verspreid. En zijn dood werd gevierd door de paus in Rome. Zijn dood werd gevierd door de paus in Rome. En drie dagen lang hebben de kerkklokken staan rinkelen uh, in de straten van Rome. Want ze waren zo blij dat de schrik van Europa was overleden. En Mohammed de Fatih, yani de paus, was zo blij met zijn dood. Waarom? Omdat hij bonkte aan de poorten van Italië en van plan was om Rome over te nemen. En op die manier niet alleen de hadith van Constantinie wilde verwezenlijken, maar ook de hadith over Rome. Een Franse schrijver schreef in 1681, geloof precies 200 jaar na de dood van Mohammed el fatih Hij schreef een boek over Mohammed el fatih en in de inleiding zegt hij het volgende: Hij zegt, hij zegt tegen de koning Lodewijk XIV van Frankrijk. Op dat moment zegt hij: Hij zegt Zoals ik God vraag om u te behouden, zo vraag ik hem ook om nooit meer iemand voor te brengen zoals Mohammed el-Fed. Ja, yani, hij doet du'a dat Allah ze niet meer gaat beproeven met iemand als Mohammed el-Fed. De schrik van Europa, Mohammed al-Fatih, rahimahullah. Dit was Mohammed al-Fatih, we zijn aan het einde gekomen van deze serie van de helden van de islam deel 2. Jazakumullahu khairan, wa akhiru da'wanan, Alhamdulillah rabbil alameen, wa subhanakallahu wa bihamdika, na shaduwaan la ilaha illa ant, na wa natubu ilaik.